8 uur. Marjon Koekoek -Koek met het NOS Journaal. De Zeeuwse politie heeft Chinese restaurants op Walgeren tips gegeven... over wat ze moeten doen bij een overval. De afgelopen twee weken zijn afhaalbedrijven en restaurants van Chinezen... geregeld doelwit geweest van overvallers. De overvallen waren s'avonds, meestal als de laatste klanten waren vertrokken. Politie adviseert de eigenaren onder meer om zo min mogelijk geld in de kassa te hebben. Ook is hen aangeraden zich niet te verzetten. Gisteren kreeg de overvalgolf onbedoeld landelijke aandacht... doordat burgemeester Mulders van Huls erover twitterde. Hij verving de letter R consequent... ...door een L. Dat kwam hem op kritiek te staan, onder andere van commissaris van de koningin Pijs. Een jury in de Verenigde Staten heeft de financier Ellen Stanford schuldig bevonden aan grootscheepse fraude. Hij wordt ervan verdacht, investeerders met een soort piramidespel 7 miljard dollar afhandig te hebben gemaakt. De piramidespel zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De straf voor de 61-jarige Stanford wordt later bepaald.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 In tien staten in Amerika zijn de stembureaus geopend voor de republikeinse voorverkiezingen. Deze Super Tuesday wordt bijna 40% van het aantal stemmen verdeeld dat nodig is om de kandidatuur voor het presidentschap binnen te slepen. Mitt Romney gaat landelijk in de peilingen aan kop, maar omdat de winnaar niet automatisch alle stemmen krijgt, zal het verschil tussen de kandidaten erg belangrijk zijn. De ogen zijn vooral gericht op Ohio. Romney en Santorum gaan daar gelijk op. Bovendien is Ohio bij de presidentsverkiezingen in november waarschijnlijk ook van groot belang. Vier jaar geleden won president Obama de staat. Nu zijn de republikeinen erop gebrand de kiezers in Ohio weer achter zich te krijgen. Het weer, vanavond eerst nog opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt en trekt de wind aan. Morgen eerst nog droog, daarna vanuit het noordwesten veel regen. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Henk kwam naar de hoop vanwege een verslaving aan alcohol. Na zes weken was de verslaving verdwenen en toch volgde hij hierna nog een hele lange behandeling om anders te leren leven. Henk, van harte welkom in de studio. Wij praten zo verder. Nu eerst muziek. MUZIEK Ik vertelde net dat je na zes weken helemaal van je alcoholverslaving was, af was. Dat is nogal wat. Hoe, hoe kon dat? Ja, dat is echt een fantastisch wonderlijk verhaal. Ja. Ik uh, ben opgenomen en, uh, op de Jordaan. En, uh, mijn eerste week was, heb ik doorgebracht in Zwitserland. En toen kwam ik terug. Tijdens een werkweek van de hoop? Ja, okay, een enorme heinwee. En toen mocht ik eigenlijk na uh, een paar weken mocht ik al een weekend naar huis... En, uh, uh, nou, en daar liep ik tegen zoveel emoties en problemen aan toen ik thuis was. Mm -hmm. En toen zondagsmiddag uh, ging mijn vrouw werken. En uh, uh, toen was ik alleen thuis en toen werd ik ontzettend aangevallen zeg maar, door de boze. En, Je wilde gaan drinken? Ja, die, die, uh, die bracht dat in mijn gedachten en in mijn, in mijn geest gewoon om mm -hmm. uh, op zoek te gaan. En ik heb het echt uitgeschreeuwd aan oh God. En uh, ja, als gebed. Niet een echt gebed gedaan, maar gewoon uitgeschreeuwd. God, u ziet wat er met mij gebeurt. En ik geef het in uw handen. En uh, nou, s'avonds moest ik me weer melden. Op, uh, om acht uur. Ja, ja. Uh, moest, je bij, moest je weer bij de hoop zijn? Uh, ja, op de Jordaan. Mm -hmm. En uh, mijn vriend heeft me daar gebracht. En dan moest je ook je weekendverhaal doen. En uh, ik had ook besloten... Voordat ik naar de hoop ging al om uh, niet meer te liegen over mijn verslaving en wat het met me deed. Ja. En, uh, dus ik moest dat moeilijke verhaal ook vertellen van die aanvallen die ik gehad had. Maar dat God me wel de kracht gegeven had om niet terug te vallen. Mm -hmm. uh, na sluiting uh, van de avond, uh, toen vroeg de begeleidster om nog wat te blijven zitten en na te praten over wat me was overkomen. Ja. En daar hebben we toen bij het open haardvuur een gesprek gevoerd van... ...ja, hoe lang weet ik niet, maar toch wel een paar uur denk ik. Ja. En aan het einde van mijn levensverhaal wat ik haar verteld had... ...en mijn afwijken van Gods weg... Uh -huh. ...vroeg ze mij of dat... ...ik dacht dat God mijn probleem van het een of het andere moment van me af kon nemen. En dan kon ik toen... Ja, echt van harte uh, op antwoorden met ja, als dat was echt geweldig. Ja. En toen zegt ze, beleid je zonde en je leven aan God en uh, hij zal het je vergeven. Ja. En ik zal over je bidden dat, dat je ook afgenomen wordt en je ook nooit geen terugval meer zal kennen. En dat is gebeurd, we hebben samen op ons knieën gezeten. En ik heb mijn zonde en mijn schuld beleden bij God. Ja. En zij heeft over mij geweden en uh, God heeft het me van afgenomen. Ik heb het echt gewoon uit mijn lichaam voelen vertrekken en ook uit mijn geest. No en nooit meer trek in alcohol gehad? Ik kent het niet meer. <laughs> Dat is echt heel bijzonder. We gaan er zo direct uh, verder over praten. We gaan nu eerst nog eventjes aan de muziek. Voetstap in het zand van Remco Hakkert. <middels> Je vertelde net dat je na zes weken van het een op het andere moment helemaal van het drinken af was. Echt een wonder. En toch ben je daarna nog een hele tijd bij de hoop gebleven. Waarom dan? Nou, toen kwam ik eigenlijk pas tot de, con of tot de ontdekking en de conclusie: zeg maar. hoe uh, verkeerd mijn levenspatroon was. Ik, als je zo lang uh, te veel drinkt, en vooral de laatste. Uh, Zeven jaar voor die periode dat ik bij de hoop was. Mm -hmm. Dan heb je... Je... Min of meer de leugen eigen gemaakt. Want mensen die verslaafd zijn... Dat zijn die liegen eigenlijk altijd. Yeah. En, dan, en dan leid je een bijzonder lastig leven. Want als je veel liegt... Moet je ontzettend veel onthouden. Ja, je moet, vertellen, je moet goed onthouden wie je welke leugen je hebt verteld. En welke leugen je sowieso je hebt verteld. Hè? Ja, en... Uh, dat uh, ga je leven helemaal beheersen, maar uh -huh. ook je geest en je, je verstand, je gedachtes. Ja. En uh, ja, ik kwam tot ontdekking. Daar heb ik echt uh, ja, veel laten liggen, zeg maar, de afgelopen jaren. Ik was een uh, verkeerd leven gaan leiden, zeg maar, ook in mijn gedachten. En uh, toen kwam ik echt tot ontdekking wie ik eigenlijk was geworden. En wie was je dan eigenlijk geworden? Dat uh, nou is een hele moeilijke vraag. Een uh, mens die niet functioneerde... ...van wat God van mij verwachtte. Hmm. En dat komt ook omdat ik God van kinds af aan uh, gekend heb. Ja. En uh, dan kom je tot ontdekking dat je hem ontzettend veel verdriet gedaan hebt. Maar ook als je dan terugkijkt wat ik in mijn gezin heb laten liggen. Zeg maar uh, getrouwd... Uh, Drie, een hele fijne vrouw, drie geweldige kinderen. Ze zijn nu ook alle drie getrouwd en we hebben twee kleinkinderen in de derde mm -hmm. op komst. Maar dat was toen nog niet. Nee. Ik bedoel, uh, wat ik gewoon in mijn gezin had laten liggen, zeg maar, naar mijn kinderen toe, had een, uh, een verdriet dat ik ze gedaan heb. Ja. En uh, ja, daar heb ik nog een jaar over moeten doen bijna om uh, tot genezing te komen. Ja. En kun je, kun je dat eens vertellen? Van, van hoe ging je daar dan mee aan de slag? Van, uh, wat, kreeg je trainingen? Or, wat, wat gebeurde er in de hoop uh, ja, waardoor jij ook daarin kon genezen? Nou, ik moest vooral geduld opbrengen. Want ik had altijd de touwtjes zelf aan de handen gehad. Uh -huh. En uh, uh, toen kwamen de trainingen. En uh, ik vroeg me wel eens de stelligste af uh, waar ze wat het voor nut moest hebben. Dat ik uh, bijvoorbeeld, uh, om een voorbeeld te geven, andere... ...mensen die in onze groep zaten... ...een zomer... Uh, uh, ...voor zomerkleding... Voor, ...voor ieder persoon een zomer... Uh, ...ik zoek even naar het goede woord... ...een zomergarderobe ...bij elkaar te zoeken zeg maar... Ja. ...uit de katalogus... ...en een wintergarderobe ...en... Uh, ja, dan dacht ik nou, wat heeft dit nou met mijn genezing te maken, zeg maar. Hè? En dat deden jullie echt tijdens een training? Dat, dat, dat... Nou, dat moesten we thuis uitvoeren. Oh, okay, dus dat was yeah. nog gekker. <laughs> dus ik kreeg nog huiswerk ook mee, zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. En uh, dan vroeg ik me wel eens de sterkste af wat dat allemaal tot de gelezing, uh, ja. moest zijn voor Waar mij. Waar nou. dat goed voor was voor Waar jou. Waar dat goed voor was. Ja. Maar uh, wat het mij geleerd heeft, was uh, een stuk gehoorzaamheid. En dat had ik nodig, zeg maar. Ik was zo lang ongehoorzaam geweest, zeg maar. Ja. Uh, uh, naar God toe, maar ook naar andere mensen. Uh, om ze de, te bedriegen en, te, ja, en ze voor te liegen. Ja. En gewoon die gehoorzaamheid uh, ja, te, te doen die je als opdracht kreeg. Ja. En uh, waar een stuk geduld door geoefend werd. Ja. En... Uh, ja, dat miste ik gewoon in mijn leven hiervoor, zeg maar. Ja. En voelde je jezelf daar dan ook in veranderen? Had je op een gegeven moment de indruk van nou, ik word echt geduldiger of, of duurde dat heel erg lang? Nou, dat duurde wel een x aantal maanden voordat je dat in gaat zien. Mm -hmm. uh, maar ik kon het geduld ook opbrengen. En ik heb het nu nog dagelijks, nou ja dagelijks, maar ik heb echt gewoon in het werk wat ik nu doe, na mijn omscholing, heb ik er nog altijd plezier van, zeg maar. Dus ook leren luisteren naar andere mensen, hoe ze dat ervaren hadden. Wat voor het tegenslagen dat hun tegenkwamen in die therapie. Uh, dat ook te beluisteren en dan op jezelf te betrekken, zeg maar. Ja, dat. En leerde je ook um, anders met je gezin omgaan? Ja, zeker. Uh, uh, daar moest ik ook meer geduld leren, zeg maar. Uh, vroeger uh, draaide het om mij. Ja. Dat had ik zelf niet in de gaten. Maar het draaide wel altijd om mij. Ze waren eigenlijk altijd in angst. Uh, hoe zal hun vader thuiskomen? Hoe zal mijn man thuiskomen, zeg maar? In welke uh, hoedanigheid stapt hij binnen? Hè? Ja. Uh, uh, als ik gedronken had, dan had ik... Ik heb een slechte dronk over mij, dus ik werd altijd uh, heel kort aangebonden. Ik was, uh, kon zagreinigd worden mm -hmm. en, en helemaal niks meer accepteren, zeg ja. maar. Echt heel eigenwijs. En uh, dat heeft natuurlijk uh, naar mijn gezin toe uh, grote, diepe sporen getrokken. Ja. En ik moest voor mezelf, toen ik weer in de therapie was hier, uh, ja, dat ook aanvaarden... En uh, daar mijn ogen werden daarvoor geopend, dus dat was voor mij heel lastig. Heel eens. lastig, okay. Heel lastig en dat... Uh, confronterend waarschijnlijk. Ja, heel confronterend. We gaan daar uh, zo direct uh, over verder praten. We gaan nu eerst even aan de muziek. He is good van Steve Green. Henk, je vertelde net dat, uh, dat je in je behandeling erachter kwam wat je je familie allemaal had aangedaan. En je vertelde ook een beetje van hoe je was als je gedronken had. Hoe, uh, hoe ging dat verder in de hoop? W werd je familie ook betrokken bij de behandeling die je kreeg? Uh, nou, in eerste instantie uh, niet, zeg maar. Uh -huh. uh, naarmate dat uh, de behandeling voortduurde en uh, toen ik de deeltijd ingegaan was, de driedagse deeltijd... Uh -huh. En uh, ik daar ook al een hele lastige periode doorgemaakt had. Maar toch, uh, ja, ik zat al uh, in totaliteit acht, negen maanden bij de hoop. En uh, tot ik uh, tegen een enorme confrontatie aanliep. Dat er iemand... Uh, een een meneer ook, ik denk van een paar jaar ouder als ik... Uh, maar ook met een flink uh, gezin... Uh, mm -hmm. ging afronden. En toen die tijd kreeg hij als hij wegging bij de hoop... altijd nog een gesprek met de psycholoog en het gezin samen. Ja. En uh, nou die meneer die had dat gesprek gehad... en uh, die moest dat ook in de, in de groep weer vertellen... hoe dat tot verlopen was. Zeg maar. In de groep van deeltijd? Ja, in ja. de groep van deeltijd. Okay. Dus in die groepsgesprekken die daar dan uh, gebeurden. En toen... Uh, uh, was hij ook tegen een heel moeilijk punt aangelopen. Hij had oudere kinderen, hij was al opa, maar hij had ook nog een paar jongere kinderen die thuis woonden. Ja. Toen hadden ze de vraag gesteld bij hem, uh, nou wat vind je nu, uh, wat voor veranderingen zijn er bij je vader plaatsgevonden, zeg maar. En die oudere kinderen, nou die waren allemaal heel trots op hun vader. Totdat de jongsten gevraagd werden, nou die waren echt niet trots op papa. Nee. Die vonden het gewoon uh, ja, een watje eigenlijk. Ja. Wat, zijn mama, wat hij het gezin allemaal aangedaan had. En die kinderen die waren daar gewoon nog niet overheen. Nee, die waren er nog volop mee bezig. Ja, en toen, mm. uh, ja, toen werd ik wel enorm met mezelf geconfronteerd. Zeg maar. Met het probleem wat ik net ook al aantipte. Zeg maar. ja, dat je tot de conclusie komt dat je je gezin zelf te kort gedaan hebt. Ja. Toen ben ik ook in gesprek gegaan met begeleiding. Gert-Jan Prosman, een psycholoog die toen hier werkte, uh, ook aangekaart. En die zei, uh, dan moeten we een gezinsgesprek gaan hebben. Ja. En die hebben wij hier gehad, zeg maar. Ook op de hoop? Ja, op de Spijweg, op de polie. Mm -hmm. En dan, uh, ik dacht dat we de, ja, vier of vijf gehad hebben. De, de maar dat doet er ook niet ja. precies toe. Maar met onze kinderen erbij. En dan moest ik ook leren om uh, vergeving te vragen, zeg maar. En dan niet één op één, maar in de groep. Nou, en ik zal je vertellen, dat is buitengewoon lastig. Voor iemand die uh, zoveel jaren, zeg maar, uh, nooit uh, fout bij zichzelf gezocht heeft. Nee. Maar altijd de fouten bij anderen zag, zeg maar. Ja. En dan, uh, dan je kinderen om vergeving te vragen. En ook al uh, hun vrienden, zeg maar, die erbij waren. Of vriendinnen. En dan, uh, ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Het is heel persoonlijk om te vragen. Maar kun je iets meer vertellen over hoe dat dan ging? Van, nou, daar zat je dan met, met, met, met je kinderen. En hun vrienden waren er ook bij, begrijp ik. Ja, ze uh, waren er een Eén had al een, een langere, durende okay. relatie, zeg ja. maar. Was toen nog niet getrouwd. Uh -huh. Maar, uh, ja, Michiel was er toen ook bij. En, uh, dat is nu je schoonzoon. Ja, dat is nu okay. mijn schoonzoon. Ja, en, uh, ja dan... Uh, dus gewoon op uh, hun naam noemen en dan vragen om uh, of dat ze je willen vergeven ja. zeg maar, hè. maar de een die kan dat gemakkelijker dan de ander je kinderen moeten er ook aan toe zijn en dat is allemaal heel persoonlijk ja. dus uh, de een heeft uh, dat is ook wel uh, met, dat hangt ook samen met je karakter de mm -hmm. een kan dat gemakkelijker dan de, dan de ander. En ja. ik denk uh, de ene mensen staan daar heel gevoelig in en de andere iets minder. Ja. En dan zijn, ja, ik denk jongens of mannen zijn wat rationeler in hun denken dan uh, meisjes of vrouwen. Dan, uh, ja, dan is het niet altijd even gemakkelijk, zeg maar. En onze uh, tweede dochter, Liesbeth, die, uh, ja, die heeft er echt veel moeite mee gehad. Ja. Maar ik had ja. haar misschien ook om. Dat zij uh, zo gevoelig is in deze dingen. Ook wel het meeste verdriet daarin gedaan, zeg ja. maar. En Heb... dan moet er moet veel vergeven worden, zeg maar. Hebben ze je alle drie kunnen vergeven? Ja, gelukkig wel. Ja, en je vrouw? Uh, ook. Ja. Die. Uh, we hebben. Ja, vanaf dat we een gekregen hebben en getrouwd zijn, altijd een goed, een, in het begin van jaar een goede relatie gehad. Mm -hmm. Maar goed, die. Uh, haar liefde voor mij was niet over. Maar ze kon niet met mijn gedrag omgaan. Nee. En dat was... Toen zag ik dat niet. Uh, maar nu achteraf zeg ik... Ja, dat is natuurlijk helemaal normaal. Ik was een totaal andere persoonlijkheid geworden. Ja. Je was niet meer de Henk uh, met wie zij getrouwd was? Nee. Dus uh, de afkeer van mijn... Niet van mijn persoon, maar van mijn gedrag. Ja. En dat... Uh, ja, dan denk je ook als je... Net voordat ik uh, in behandeling gegaan ben, dat we naar elkaar uitgesproken hebben om uh, te gaan scheiden, en uh, dat het eigenlijk wel in gang gezet was. En uh, uh, als je dan ziet, zeg maar, hoe ver dat je uit elkaar gegroeid bent en. Uh, uh, en wat er nu weer van geworden is, zeg maar. Dat want die zijn nog steeds getrouwd. Ja, dat is, dat is al zo buitengewoon wonderlijk. Zeg maar. ja. dat, uh, dan, uh, dat klinkt ook gewoon genade in door. Zeg maar. uh, wanneer dan de dingen fout gaan en wij brengen dat bij de Heer. En wij geloven dat, dat Jezus Christus voor ongezonden gestorven is aan het kruis. Dan biedt Hij de liefde ook die Hij in zijn woord zegt. Ja. En dan denk je de menselijk gezien dat er absoluut geen herstel is. ...maar dat stijl is er bij God wel. Ja. En dan vraag je je wel eens af... ...kan het dan ooit zo goed worden als het geweest is? Nee, ik kan zeggen... ...het wordt beter als dat het ooit geweest, geweest is. is. Ja. En dan heb je eigenlijk over, over de relaties ook... Uh, ...met mensen... Dat het, ...dat het beter is geweest dan ooit... ...maar was, is je relatie met God ook veranderd? Ja, daar, nou er is een hele grote verhaal... ...ik kende God... ...ik wist wie God was... Maar uh, ik ging toch mijn eigen weg. Ja. Dus uh, ik stelde toch God niet voor op de eerste Spinders. plaats. Mm -hmm. En dat is uh, veranderd, zeg maar. Uh, mijn vertrouwen is totaal op God. En uh, wat mij ook overkomt en welke problemen dat ik tegenkom. Uh, ik... Uh, Zet ze daar niet mee opzij. En ik ga er ook niet omheen. Want ik moet er als mens wel doorheen. En ik moet er ook mee dealen in mijn werk soms. Ja. Maar ik weet dat God hierboven staat. Hij ziet mij. En hij kent onze problemen. En dan zegt hij in zijn woord. Als wij op hem vertrouwen. Dan geeft hij daar ook een uitkomst in. Ja. En dat is altijd naar de mens toe. Niet altijd even prettig. Maar als je achteraf terugkijkt. Dan is het wel altijd goed. Dat is er dat is eentje om heel goed te onthouden. Ik wil straks met je verder praten over hoe het nou eigenlijk allemaal zo gekomen is: je alcoholprobleem. We gaan eerst nog wat muziek luisteren van Sons of Cora. Je hebt eigenlijk al verteld dat je vanaf jongs af aan met God leefde. En toch ook heel erg lang met alcohol hebt geleefd. Kun je vertellen hoe jouw verslaving is ontstaan? Nou, dat uh, gaat wel heel lang terug. Mm -hmm. Ik denk dat ik vanaf uh, ja, jaren 15, 16 al uh, met grote regelmaat wat te veel dronk. En dat dan uh, nog wel in de perken kon houden, zeg maar... Uh, ook later toen ik mijn, uh, mijn rijbewijs had, ik had eigenlijk maar één goede vriend. We gingen eigenlijk altijd samen op stap. Maar als we uh, zaterdag of zondags afspraken wie er terug zou rijden, zeg maar, dan konden we echt op elkaar vertrouwen dat we geen alcohol uh, ja. gebruikten. Dus in die. Uh, toen had ik mezelf nog wel in de hand, zeg maar. Ja. maar. toch wel uh, met grote regelmatig veel uh, alcohol gebruikt. Ja. Als ik dan zelf niet auto hoefde te rijden. Maar goed, ik ben nogal wat tegen wat vervelende problemen aangelopen in mijn jeugd. En, uh, uh, ja, in, uh, op het bedrijf bij mijn vader en mijn moeder en... Uh, uh, ja, dat is best lastig om daar uh, wat dieper op in te gaan. Mm -hmm. zeg maar. Ik wil daar ook geen mensen mee beschadigen, maar uh, dat maakte op mij zoveel uh, indruk. Zeg maar. En ik, ik ging daar psychisch eigenlijk aan kapot. Ja. En uh, nou ja, de, dat verdriet wat mij dan aangedaan werd zeg maar, en de pijn, dat uh, ging ik uh, toen die tijd ook al verdrinken. Ik zeg maar. ja. uh, nou, ben gelukkig mijn vrouw tegengekomen. Het is weer een periode dus stukken stuk beter gegaan. We zijn getrouwd. En uh, uh, onze kinderen zijn geboren, dus het was allemaal een prachtige tijd ja. en het ging ons verder goed. Dus toen kon ik dat allemaal wel in de hand houden, maar ik dronk wel met regelmaat. En eigenlijk ook wel dagelijks, geen grote hoeveelheid, maar ik dronk wel iedere dag wat. Hoeveel dronk je dan iedere dag? Nou, toch altijd wel een paar borrels en dan, dan uh, twee of drie, zeg maar. Ja. En... Uh, nou, later ben ik behoorlijk wat gaan sporten. Nou, dat gaat niet samen, zeg maar. Het roken ook gelaten, tien jaar ruim. Uh -huh. En uh, uh, in 1988 tegen een ontzettend vervelende ziekte aangelopen, Ik moest een kleine operatie ondergaan in mijn been. En uh, ik had een vetbult in mijn knieholte. Nou, die moest er even uitgehaald worden op de dag, uh, Poly. Maar goed, dat liep heel anders af. Ik kreeg enorme bloedingen in het been. En... Uh, door het trauma wat ik opliep zeg maar, in mijn been uh, ontwikkelde ik een posttraumatische dystrofie. En dat is? Ja, dan, uh, dat is heel lastig om uit te leggen. Maar dat is eigenlijk dat je zenuwen niet anders geen fijn gevoel meer door kunnen geven. Maar alleen maar pijn uit kunnen stralen. Dus je hebt constant pijn? Constant gigantische pijnen. En uh, je hebt daar een... Uh, ...een warme of een koude dystrofie noemden ze dat... ...en mm -hmm. ik, had, uh, ik had het wel zo beide, ...want de ene keer was mijn been echt enorm koud... ...en de andere keer was het gloeiend heet... ...en dan was het ook helemaal rood. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat geeft enorme pijnen... ...en uh, uh, daar ben ik dan ook een paar jaar lang uh, voor behandeld... ...op de polykliniek... Of en, uh, ...en dan de OK op, zeg maar, voor ja. pijnbestrijding. En kon je in die tijd nog werken? Nee, ik was, uh, werd helemaal afgekeurd. En uh, kwam helemaal thuis te zitten. Dus tijd genoeg om te drinken waarschijnlijk? Uh, ja, toen is het wel aanmerkelijk erger geworden, zeg ja, ja. maar. En uh, dat heeft zich uh, ja, uh, uitgebreid. Uh, totdat ik ook wel met mezelf geconfronteerd word. dat ik dacht, ja, ik, ik kwam ook voor een keuze te staan. Hè. Uh, blijf ik nu thuis zitten? Helemaal. En... Uh, uh, Ga ik als een dronkaard door het leven. Of probeer ik het leven weer op te pakken. En ik had een geweldige uh, arts. Die uh, wel in de gaten had. Hoe, uh, dat ik psychisch enorm in de problemen zat. Ja, ja. En die heeft mij uh, enorm geholpen. Dokter Oudshoorn, Om uh, toch weer aan het werk te komen. Zeg maar. ja. En gaan knokken, gaan knokken. Maar ik deed het wel allemaal zelf. In eigen kracht. In eigen kracht. En dat is me gelukt ook. Ja. Ik ben weer helemaal aan het werk gekomen. En uh, tot 1997, toen uh, kwam het weer in alle heftigheid terug. En toen ben ik voor uh, 25% afgekeurd. Wel volledig blijven werken, ja. maar dan gewoon iedere dag... Ja, net zo lang werken als iemand anders, zeg maar. Uh, tussen 36 of 40 uur in de week. Maar uh, ik kreeg er daar maar 30 uitbetaald, ja. zeg maar. En uh, dan was ik gewoon wel heel de hele week aanwezig. Maar die pijn kwam er terug en... Uh, dan is alcohol een, uh, een geweldig verdovingsmiddel. Oké, okay, maar dan gaan we zo direct verder over praten. We gaan nog even naar de muziek. Uh, The Desert van Glenn Campbell. denk, we hadden het er net over dat je in 1997 gedeeltelijk werd afgekeurd. Maar dat je eigenlijk wel doorwerkte wat je, wat je deed. En dat de pijn steeds erger werd van de dystrofie. En hoe ging het? Hoe verder met je? Nou, eens in de drie, vier maanden dan uh, ging ik weer uh, voor pijnbestrijding naar... Uh... Naar het ziekenhuis zeg maar. Mm -hmm. dan kreeg ik uh, twee of drie keer per week kreeg ik daar behandelingen. dat duurde dan uh, negen weken, tien weken. En dan, uh, dan was dat weer wat onderdrukt zeg maar. Yeah. En dan uh, kon ik er gewoon weer uh, tegenaan. En dan, ging ik, dan pakte ik mijn werk weer gewoon normaal op. Yeah. Zeg maar. En uh, nou ja goed, het was nooit weg. Maar dan kon ik het weer onder controle houden zeg maar met mijn uh, alcoholgebruik. Dus je ze ze kan... gebruikte de alcohol als medicijn? Ja, dat kan je zo wel uh, stellen, ja. Ja. Maar dronk je dan ook op je werk? Nee, eigenlijk op mijn werk deed ik dat nooit. Hm. Ik ging s'morgens morgens altijd, uh, ik moest dikwijls heel vroeg beginnen en uh, vond ik ook niet erg, want dan, uh, uh, je bent toch een beetje een eindselganger in, uh, in je verslaving op zich, zeg maar. Ja. Je doet het soms wel uh, met elkaar, maar... Je bent toch alleen bezig in je gedachten en in uh, je doen. Het is echt tussen jou en de drank. Ja, dus ja. ik uh, kon dan s morgens lekker aan mijn werk beginnen en dan komt dat... Uh, ja, mijn werk was ook een stuk afleiding en ik liep door de pijn heen. Maar goed, dat kon je... Dat, dat moet prima volhouden totdat mijn werk afgelopen was, zeg maar. Nou, de ene keer om vier uur, de volgende keer om vijf uur, soms was het om zes uur. Mm -hmm. Maar... Uh, nou ja, goed, als ik de, het hek uh, achter me dicht trok, uh, waar ik op dat moment aan het werk was, of de deur op slot draaide, dan, uh, dan zat dat ook direct in mij, zeg maar. Dan, uh, dan moest ik gaan gebruiken. En ging je dat dan thuis doen, of ging je naar een café, of uh, naar de supermarkt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou... Eigenlijk op al de drie de punten kan ik wel ja antwoorden. Maar in, uh, als ik van mijn werk afkwam, dan uh, reed ik meestal naar... Uh, ja, je weet dan ongeveer de, de gezelligste kroegjes wel te zitten. de ja. bruine cafeetjes. En daar ga je dan aan. Ja. En uh, nou ja, als je daar aan de bar gaat zitten, dan uh, ontmoet je gelijk vrienden. Want uh, al ken je elkaar dan niet van naam of uh, helemaal niet... Uh, uh, je ziet aan elkaar hoe dat je eraan toe bent. Ja. Uh, want uh, je bent echt niet de enigste natuurlijk die van zijn werk af uh, het café ingaat. Nee. En uh, daar eerst uh, behoorlijk alcohol uh, tot zich neemt en dan pas uh, naar huis waar gaat, gaat, gaat. Ja. om te gaan eten. En uh, zo ging dat bij mij. Oké. Okay. En je gezin? Hoe, uh, hoe ging dat dan? Nou ja, dan, uh, dan snap je waar we aan het begin van het interview al op doelden. Hè, ja. dat, uh, altijd die spanning, uh, hoe komt die terug zeg maar hè. Ja. Is die uh, ja, echt dronken of uh, is die aangeschoten? Of, ja. uh, en dan had ik altijd nog uh, het vervelende gedrag uh, dat ze dikwijls klaar waren al met het eten, zeg maar. En dan stond het toch nog weer gereed. Dat ze aan niet toch uh, gemaakt en, uh, of uh, bewaard vonden. Dat ik dan, als zij het uh, zeg maar warm gehouden had, dan uh, toch eerst nog weer thuis ook nog weer een paar borrels nam. Voordat ik ging eten, zeg maar. Ja. En... Uh, <kijt> Nou ja, dat bracht altijd enorme spanningen met zich mee. Hadden je kinderen nou nooit zoiets van, uh, dat ze je bijvoorbeeld vroegen van of je vrouw van uh, waarom hou je niet op? Wil je niet ophouden? Ja, dat hebben ze verschillende keren gevraagd. Ja. En uh, ja, Jani ook dikwijls natuurlijk. En dan uh, gebeurde dat uh, meestal vriendelijk, maar ook wel eens minder vriendelijk. Mm -hmm. Dat is allemaal wel uh, begrijpelijk, maar als het minder vriendelijk over... Als het vriendelijk vroeger luisterde, ik niet. En als het minder vriendelijk was, dan, uh, nou, dan werd ik kwaad om, dan zeg maar. Ja. Maar accepteer ik het ook niet. Maar er kan ook uh, uh, soms hele confronterende dingen bij zijn. Uh, zo weet ik heel goed... Dat uh, onze oudste dochter Sandra is aan mij vroeg. Uh, ze zegt: papa, uh, wanneer word jij weer mijn papa? Zo. En uh, nu ik deze woorden weer uitspreek, um, dan emotioneert me dat weer. Ja. Ja. Zeg maar. En uh, ja, dat is zo pijnlijk nu, zeg maar. Mm -hmm. um, dat ik dat eigenlijk alleen maar kan verwerken door Gods liefde. Ja. Goed, we gaan uh, daar zo nog heel eventjes uh, over verder praten. Uh, we gaan nu eens luisteren naar Heavenly Vader. Net ...dat je dochter je op een gegeven moment vroeg... ...van uh, wanneer word jij weer mijn papa? Wat deed je toen met die vraag? Nou, die heb ik eigenlijk aangehoord. En niks mee gedaan? Op dat moment niet. Nee? Nee, dat... Uh, ik was zo in mezelf gekeerd, zeg maar. Je bent uh, zo'n eigen gewist. Dat heb je dan zelf niet in de gaten. Dat uh, ervaar je zelf niet zo. Dan moet je later... Uh, moet dat andere mensen, zeg maar... ...dat heb ik hier bij de hoop geleerd... Uh, dat andere mensen mij daarop uh, aanspraken, zeg maar. Dat je maar. eigenlijk egoïstisch was? Ja, ik heb geweldige begeleiders gehad, zowel op de Jordaan, maar hier in deeltijd ook. Echt mm -hmm. uh, giganten vond ik het. Niet in persoon als grote, maar het waren dikwijls mijn hele kleine dames. Maar ze hebben mij uh, geweldig onderwijs gegeven mm -hmm. en geleerd naar mezelf te kijken en... Uh, dan komen die dingen in je gedachten weer omhoog die je vrouwen, je kinderen gevraagd hebben zeg maar, ja. om dat tot je te nemen. En dan is het ook nog moeilijk om het uit te voeren, zeg maar, want hoe voel je het uit? En op welk tempo kan je het zeggen? Zeg maar. Ik wist al heel lang, al maanden, dat ik verlost was van mijn alcohol en mijn rookverslaving. Ja. Maar ik hoefde daar thuis niet mee aan te komen, want als ik gezegd had, nou uh, halleluja, ik ben mijn verslaving kwijt dan hadden ze mij aangegeven als ik gezegd had ik ben gestopt ja. dan zei ze nou pap of e Henk e eerst maar eens zien. eerst maar eens zien want hoeveel keer heb je het al beloofd he? ja, ja. Om, uh, om het te doen je hebt, je hebt heel vaak eigenlijk de wensen en de verlangens van je, van je vrouw en je kinderen naast je neergelegd waardoor heb je uiteindelijk dan toch de stap gezet om wel naar de hoop te gaan om, zo, om, om hulp te zoeken nou ja, anders had ik alles kwijt geweest. En uh, ik was eigenlijk alles al kwijt. Ik mocht thuis niet meer wonen hè. en uh, ik, was, uh, ik mocht thuis niet meer komen. De rechter had het uitgesproken: mocht thuis niet meer komen. En, uh, ja, had je een straatverbod? Uh, ja, ik had gewoon een straatverbod gekregen. Ja. En, uh, en uh, nou ja, Shani had ook uitgesproken dat het gewoon ja, niet meer verder met me kon, zeg maar. Ja. En uh, wat ik net al aangaf, zeg maar, dat was niet om mij, maar gewoon om mijn gedrag. Ja. En mijn gebruik. En dat kon gewoon niet verder. En daar had ze ook gelijk in. Wat ik niet zag. Maar. Uh, ja, dat. Door hier te zijn in therapie, zeg maar. En dat ik toen besloten had. Dat ik toch mijn leven weer op wilde pakken. Ik wilde niet in de groot eindigen, zeg maar. Mm -hmm. En toen ben ik hier gekomen dan. En uh, ja, door het. Ja, wat ze mij hier gewoon geleerd hebben zeg maar ben ik anders naar mijn gezin gaan kijken en ik heb ook geleerd zeg maar in die therapieën wat ik soms als dag waar is het nuttig voor hè, uh -huh. om dat geduld op te brengen waarom moet ik die gehoorzaamheid opbrengen dat, dat ook naar mijn gezin toe zeg maar dat geaccepteerd dat hun ook moesten leren om mij weer te gaan A accepteren, accepteren zeg uh, ja. maar want uh, zo'n mispunt als ik uh, een periode in, in mijn leven geweest was... ja, was het goed begrijpelijk... dat ze me niet konden accepteren, zeg maar. Nee. En ik moest dat vertrouwen weer terugwinnen. En is dat vertrouwen... en die acceptatie, is dat helemaal teruggekomen? Ja, dat is echt 100% teruggekomen, ja. Want ze zijn echt nooit meer bang... of mijn vrouw is nooit meer bang... als ik onverwacht, zeg maar... Uh, ja later thuiskom thuis komen... ...of ik meld me niet direct... Uh, ...zeg maar... Uh, ...met de telefoon of... ...daar uh, zal nooit geen angst meer bij haar zijn... ...nou die is in het café terechtgekomen... Uh, ...om te gaan drinken... Dus ja. ...stel dat ik wel in een restaurant... ...of een café terecht zou komen... ...dan zal ze nog geen angst hebben... ...dat, dat, ik, daar, dat ik daar ga drinken... Want ik ken geen triggers... Zowel thuis niet, maar elders ook niet. Op feesten of partijen, waar ieder mens wel eens uh, wat van heeft, uh, ken ik dat ook niet. Er zal nee. nooit in mijn gedachten komen: nou, ik zal eens een biertje nemen. Nooit die, maar, nee, nooit die behoefte meer. Maar mijn kinderen, die moesten mij natuurlijk ook uh, weer anders gaan zien. Zeg maar. Ja, maar jij, jij fungeerde niet meer als vader? Ik functioneer niet meer goed als vader. Nee. Nee. Nou, dat uh, gaat wel. Dat duurt een, ja, een hele periode. En soms langer dat je lief is. Mm -hmm. Maar uh, ja, God heeft mij echt in mijn ziel gegeven om dat geduld op te, te brengen. brengen en te accepteren. Oké okay, Henk, we zijn helaas, moet ik zeggen, alweer aan het eind gekomen van dit programma. Want, uh, volgens mij heb je nog veel meer te vertellen. Onder andere ook dat je van de spierdystrofie uh, helemaal bent afgekomen. Dat is helaas uh, nou ja, een verhaal waar we nu geen tijd meer voor hebben. Ik wil je echt bedanken voor je eerlijkheid uh, ja, om dit verhaal zo uh, met ons te delen. Um, wilt u meer weten over het werk van De Hoop? Kijkt u dan eens uh, op de website van De Hoop. Dat is www.dehoop.org Als u vragen heeft, kunt u ook bellen of mailen. Het telefoonnummer is 078... 6 6 keer 1 Ik herhaal 078 6 6 keer 1 U kunt mailen naar info at de Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer